Aan het begin van U3 uh, van Zandvoort op zondag gingen we terug naar de jaren tachtig. Met niemand minder dan Eddie Murphy. En Party All The Time uh, blijft gewoon een hele lekkere plaats. En we konden hem lekker lang draaien, want we hebben toch even geen nieuws gehad. Dus... Uh... We pikken gewoon even extra zin uh, Ook uh, geen reclames. Lekker rustig allemaal, albert ja, we gaan Toch het derde uur. En zo glijden we gewoon de, de derde uur in, hè? Ja, wat gaan we daarin allemaal doen? Uh, nou ja, drie vaste items. En voor de rest uh, lekker veel muziek. Uh, kwart over vier natuurlijk Pit Report. Nieuws uit de wereld van de Formule 1. En uh, wat al niet meer zei. Natuurlijk uh, de, de, de eerste... Het programma is al uh, klaar. 5 juli gaat, gaat de zaak van start. Allemaal zonder publiek en zonder ceremonies. Etcetera, etcetera. Maar daarover straks meer. Half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. Gisteren hadden we Mara. Mara was wel een lang verhaal. Hè? Een beetje een moeilijk verhaal. Maar uh, goed, hopelijk uh, vindt zij toch een thuis. Ja, ze kon lekker babbelen gisteren. Ze kon lekker babbelen gisteren. Uh, we, vandaar dat we Beauty uh, nog hebben. Die hebben we al een keer eerder in de uitzending gehad. Maar die zit nog steeds in het uh, thuis. En het wordt ook tijd dat Beauty weer een thuis gaat vinden. En het gedicht van de dag, ja, gisteren was het een leuke... en vandaag is het een hele trieste. En de titel is natuurlijk Sorry. Dat de, dus liefhebbers van het gedicht van de dag... het wordt een hele trieste om kwart voor vijf met de titel Sorry. Ja, en ik heb uh, nog de nieuwe Guus Meeuwers. Ik wil wel even weten wat jij ervan vindt. Oké. Okay, ik no. heb er een bepaalde mening over. We gaan eerst Elton John draaien. En dan gooi je achteraan gewoon de nieuwe Guus Mewers erin. En dan hoor ik na dat plaatje wel wat je ervan vond. Maar eerst inderdaad die gouden oude uit de jaren 80 Hier is I'm Still Standing. You can never know what it's like. Your blood like just like ice. And a cold and light that shines from you. Wind up like the you the you behind that night.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 keer gedraaid op de Zandvoorts Radio. Elton John en I'm Still Standing. Ja, daar komt je aan, de zin van Guus Meulers. En ik voel ook alweer uh, daarmee een gedicht aankomen, Albert Jan. Want de plaat heet Was jij maar hier. <laughs> was jij maar hier. Was, nou. Sorry maar genoeg, dat is de nieuwe Tina Martin. En dan Was jij maar hier, dat is de nieuwe Guus Meulers. Mogelijk weer een nieuw gedicht. We gaan even paard opspringen. Hartstikke idee. Komt je aan. Beetje die achter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 Nee, het is niet meer het oude geluid van uh, Guus Meewels, uh, Albert-Jan. Nee, ik moet ik hier, ik... Weer, uh, ja, ik er heel erg aan wennen hoor. Ik heb hem nu, denk ik, een keer of uh, drie, vier gehoord, ja. weet je wel. Nou, de eerste keer toen ik hem, uh, toen ik hem hoorde op, uh, op de radio. Ik denk, nou, nee, doe me niet. Nee. Maar ja, nou heb ik hem een paar keer meer gehoord. En dan uh, denk je, nou ja, oké. Okay. Nou, wie Een beetje, beetje country-achtig, maar... Uh, wie, ja. weet, wie weet wordt het alsnog een hit. Guus Meeuwers was jij maar hier. Nou, jij bent er. Wat uh, ga je doen? Wat dacht je? Hé? Huh? Pit Report? Oh, nee, ja, maar het is nog geen uh, kwart over vier. Oh, ja, nee. Nee, we... maar het uh, kan wel. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, plaatje, plaatje. <hijen> veel muziek, veel <hijen> muziek. <hijen> Oké, okay, nou, weet je, doe nog gewoon een uh, Nederlandse plaatje. Wil ik ook weten wat jij van een nieuwe andere HSS Junior vindt? Die ga ik nu voor je draaien En daarna de Om Kwart over vier komt hij langs Het ging misschien wel iets te snel De roem die overviel me wel Het is allemaal niet zwart Zonder jou In korte tijd zoveel gezien Er was een lach er was verdriet, maar echt het is niets waard, zonder jou. Op een dag dan zal het licht uitgaan, begrijp dan waarom ik zo heb gedaan. Maar het besef kwam met de tijd Voor jou zal ik er altijd zijn Je bent degene die mij echt kent Met mijn succes zonder een cent Je laat me blijven wie ik ben Op een dag dan zal het licht uitgaan Begrijp dan waarom ik zo heb. van uh, André Haasens uh, junior. En een doodgewone man albertan. Ja, Ja, dan gaat hij... Die... Heerlijkheid, duurt het langs. Gaat hij vreemd en gaat hij dan een plaat opmaken. Dus de, spijt van hem. Ja, en ja. weet je wat nou de, de grote grap is? Ik zit even op dat klokje hier voor me te kijken. 7 minuten 56 duurt deze plaat. Wow. Het is echt waar, maar 7 minuten 56 gaan we hem niet geven... ...want het is inmiddels kwart over vier. CFM Race Radio...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 De VIA zal per uh, Grand Prix van 5 en 12 juli in Oostenrijk... en 19 juli in Hongarije bekijken welke journalisten worden uitgenodigd. Ze mogen alleen in het mediacentrum komen. De paddock is verboden terrein. En ook uh, de persoonlijke interactie met coureurs en andere teampersoneel... is uit Den Bozen. Ook hebben slechts een paar internationale bureaus een uitnodiging gekregen... om een fotograaf naar Spielberg en Moedapest te sturen. De gebruikelijke internationale persconferenties zijn voor media vertegenwoordigd nu via een videoverbinding te volgen. De grote prijs van Portugal keert na een afwezigheid van ruim 20 jaar... zo goed als zeker terug in de Formule 1. Het is zelfs mogelijk dat er dit najaar twee op één volgende weekenden wordt gerezen op het Autodromo Internacional do Algarve in Portimao. Volgens de portkrant Abola... <laughs> staat de Grote Prijs van Portugal voor 27 september gepland op de herziene Formule 1-kalender. Een week erna, op 4 oktober, zou zelfs de Grote Prijs van de Algarve kunnen worden gehouden. Sportdirecteur Ross Braun van de Formule 1 hint de afgelopen, er afgelopen vrijdag al op. Toen de Koningsklasse bekendmaken dat de Grand Prix van Azerbeidzjan, Singapore en Japan zijn geschrapt als gevolg van het coronavirus. Hij zei niet te min dat er nog voldoende opties zijn om het seizoen nog uit te breiden... en noemde onder meer Portimao, Hockenheim, Imola en Mugello. Voor nachts staan er acht races in Europa vast. Te beginnen ze op 5 juli met de grote prijs van Oostenrijk. De Formule 1 races in coronatijd krijgen een heel ander aanzien dan voorheen. Dat publiek niet welkom is op de tribunes langs de circuit was al bekend. Maar ook de entourage voor en na de races wordt uitgekleed. Er zal geen podiumceremonie zijn waar de winnaar de bokaal krijgt. De coureurs rijden voorafgaand aan de grote prijs ook geen parade langs de tribunes. En van het gekrioel op de grid vlak voor de start zal geen sprake zijn. Wederom, sportief directeur Ros Brons schetste op de website van de Formule 1 het beeld... van de eerste acht races van dit jaar in Europa. Te beginnen uit, zoals gezegd, met de Grand Prix van Oostenrijk op 5 juli. Ik ben er 100% zeker van dat we er een boeiend en opwindend schouwspel van zullen maken, maar dat het gewoon anders zal zijn. Dit is de nieuwe norm, zeker voor de rest van het jaar, aldus Ross Braun. Max Verstappen zat de afgelopen uh, autosportloze auto periode soms wel 8 uur per dag in de simulator om virtueel te racen. Maar toch is zijn conditie dik in orde. Ik denk dat mijn vorm zelfs beter is dan voorheen. Want ik heb veel meer tijd gehad om te trainen. Al dus de Limburgse Formule 1-coureur in een vraaggesprek met de Duitse Sky Sport. De afgelopen week heb ik ook veel en hard getraind onder begeleiding van mijn conditietrainer. Die naar Monaco is gekomen, vervolgens de stappen die uitkijkt naar de grote prijs van Oostenrijk. De eerste race van het door het coronavirus ingekorte seizoen. Ik verlang ernaar om echt weer te racen, ook al zou het zonder publiek heel anders zijn. De supporters motiveren mij altijd enorm. De coureur van Red Bull zal na aanlopen van de race in Oostenrijk gaan geen test doen. Dat is niet nodig. Ik denk dat ik drie, vier rondjes nodig heb om alweer op het maximum te rijden. Ik zit alweer een tijdje in de autosport, dan is, de, dan is een pauze van drie, vier maanden geen probleem. Mijn vader oefende veel met mij om zo snel mogelijk weer het juiste gevoel te krijgen... Tot nu toe werkt alles goed. Nou, We zullen het zien op 5 juli. Tot ik ben zowel. heel benieuwd. En uh, Le Mans had je daar ook wat over. Want nou ja, die... Daar rijdt uh, Max Verstappen toch ook in, zei je? Ja, ja, klopt. Ik heb het uh, even gevolgd. Uh, de virtuele Le Mans, he, die was dit weekend verleden. Met om drie uur de finish. Maar ik kan daarna Max Verstappen niet tegen. Maar dat zullen we dan morgen wel in de krant lezen. Oké, okay, en dan melden wij het uh, volgende week vast. Dus zeker wel weer in een uh, nieuwe Pit Report. Dankjewel, Albert-Jan, hiervoor zo dadelijk het uh, dier van uh, deze dag. Het dier van zondag. Dat is uh, Beauty, toch? Ja, Beauty is het dier van de dag. Dat is uh, zo meteen om half vijf. En om kwart voor vijf het gedicht van de dag. Reden te meer om te blijven luisteren op deze sombere zondagmiddag... wat betreft het weer naar CFM Radio. Today she's gonna make them stay at home Daddy doesn't understand it He always said she was good as gold And he can see no reasons Cause there are no reasons What reason do you need to be shown?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 What reasons today. Zandvoort, Zandvoort. wordt elke gouden oude platina, zo ook deze, van de uh, Hollies en Bastap. Daarvoor trouwens uh, de Boontown Rats en I Don't Like Mondays. Zo dadelijk onze eigen Pamela in het uh, Kennen We Dierenthuis aan de Keizersstraat nummer 5. Haar naam is Beauty en over Beauty zometeen veel meer inderdaad na deze single van Toto. Altijd nog een van mijn uh, favoriete platen van de groep Toto. Deze Pamela uit de jaren 80. Eén minuut over alle vijf. Nogmaals, een hele goedemiddag. We zijn er nog uh, iets minder dan een half uurtje. Zandvoort op zondag. Met nu het uh, dier van de dag. En gisteren hadden we Mara. Mara is, uh, eh, Mara is er even niet meer. We hebben nu een uh, andere daarvoor in de plaats. Dat is Beauty. Ook weer, uh, die hadden we eerder volgens mij ook. Klopt. En die, die, moeten, die zitten dus nog steeds in het dierenthuis. Dus het wordt hoog tijd dat deze oudere dame... ook nog een mooi en gezellig en rustig huis vindt. Goed, hier is het dan. Ik ben Beauty, een Border Collie dame van bijna 10 jaar oud. Helaas ligt mijn baasje in het ziekenhuis... en kan ze niet meer voor mij zorgen omdat ze erg ziek is. Ik ben daarom noodgedwongen op zoek naar een nieuwe plek. Naar, men, naar mensen ben ik er echt een knuffelkomst. Aandacht is het mooiste wat er is. Samen lekker kroelen op de bank. Staat hoog op mijn verlanglijstje omdat ik al wat ouder ben, houd ik wel van mijn rust. Ook kan ik mezelf prima vermaken hoor in huis. Geef mij maar een speeltje en ik heb het helemaal naar mijn zin. Tegen andere honden kan ik hard blaffen als ze te dichtbij komen... en deze vind ik dan ook echt niet leuk. Ik zoek een huis zonder andere honden... met mensen die het niet erg vinden dat ik niet los kan lopen. Aan de riem kan ik, zolang ze op een gepaste afstand blijven, netjes negeren. Ik kan ook heel goed luisteren en doe echt mijn best... om er samen een leuke wandeling van te maken. Alleen thuisblijven ben ik gewend, maar had ik in mijn vorige huis wel een blafband om. Ik ben netjes, zinnelijk en ken veel commando's. Ik had in mijn vorige huis een bench en deze stond altijd open, maar ik vond het heerlijk om hierin te liggen. De laatste tijd kwam ik door ziekte van mijn baas alleen nog maar in de tuin. Buiten plassen op straat is voor mij heel lastig omdat ik zo snel ben afgeleid. Het is echt belangrijk dat ik rust om me heen heb, zodat ik even rustig kan gaan plassen... zodra ik helemaal gewend ben aan de nieuwe omgeving en luchtjes zal ik dit ook beter gaan doen. Daarom zou ik graag ergens wonen waar dit kan worden opgebouwd vanuit de tuin. Ondanks mijn leeftijd ben ik nog best fit. Wel heb ik de laatste tijd veel gegeten en ben ik op een verplicht dieet. Vind ik een beetje onnodig, maar helaas, dit moet van de dierenarts. Dus rustig aan bewegen en wat minder snoepen, dan komt het allemaal wel weer goed. Zoek jij of u een maatje voor het leven, dan heb ik nog veel liefde om te geven. Gek op een oudere, actieve dame? Dan ben ik op zoek naar u of naar jou. En waar verblijf ik momenteel? Beauty verblijft momenteel. In het dierenthuis Kennenland, Kees op straat 5 te Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website. www.dierenthuiskennemeland.nl Want ook beauty verdient een thuis. En voor beauty dus uh, voorlopig nog even geen stroopwafels... en uh, poffertjes uh, bij de nieuwe zaak uh, naast uh, de HEMA hier in uh, Zandvoort. Maar wel een heel leuk uh, dier van de wijk. Dus ga voor beauty of de andere leuke dieren naar het kennen met thuis we gaan weer een lekkere gouden ouwe voor je draaien. Ik heb uh, AJ's Papo-lijsten uh, uh, opgezet. <laughs> en toen kwam ik deze tegen: Neil Young, en hard of cold. You know I wake up every morning It's the first thing on my mind This is a permanent condition Of the most serious kind Now let me tell you, baby That you were sent from up above Give me a shine, it's not In deze coronatijd zit het er helaas nog steeds niet in. Uh, alle evenementen en bandjes en dergelijke. Maar ik moest wel meteen terugdenken aan uh, onder meer de Cossy Cotton Band. Ja, uit, uh, uit Zandvoort. En uh, ja, een beetje de, deze stijl. Uh, gewoon lekkere muziek. Je hoorde Pets Benatar en True Love. Het is bijna kwart voor vijf. Het gedicht van de dag. Vandaag een beetje zielig gedicht. Sorry. Je zei tegen mij, ik wil dit niet meer. Dat zegt ze wel me wel vaker, maar ze meent het deze keer. Ik kan het wel begrijpen, ik ben ook geen gemakkelijke man. Het doet me pijn dat ik dit moet horen. Dat het zo, zo niet langer kan. Ik had jou in mijn armen, maar ik heb je laten gaan. Als je nu niet zo ver weg was Zou ik echter naast je staan Ik heb je vaak pijn bezorgd Dus nu staan we kiet Ik moet eraan geloven Nee, een keuze heb ik niet Kon ik jou nu maar weer laten stralen Net als toen Maar het gaat nu niet meer Ik had het anders moeten doen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 Maar zo, zo werkt het niet. Ze zei tegen mij: ik wil dit niet meer. Dat zegt ze me wel vaak. Maar ze meende deze keer Ik kan het wel begrijpen Ik ben ook geen makkelijke man Het doet pijn dat ik moet horen Dat het zo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 van uh, Tino Martin en was sorry, maar genoeg. Ja, we hebben nog een uh, tijd voor, nou, denk ik, twee platen of zo, Albert Jan. Oh, voor mij mogen er nog wel drie komen. Wat? <laughs> ja, vier, <laughs> okay, vijf. Yes. Heb je nog wat te doen tot aan zes uur? Oh, nee. Ja, straks om zes uur uiteraard uh, weer uh, een uh, nieuwe aflevering van Zandvoort. Pakt uit met onze collega's... Uh, die dan uh, radio maken tussen 6 en 8 uur. Maar tot aan 5 uur zijn wij er nog, met onder meer Marillion en Kelly. En op de zondagmiddag moet het altijd even wat rustiger aandoen. Vandaar ook deze twee platen als Sister Merlion en Kelly. plaat uit de jaren tachtig en Baby Come To Me. Daarachteraan Patty Austin en James Ingram. Het zit er alweer op in de pop voor ja. ons, uh, Albert-Jan. Het is toch wel weer het jammer van het weer uh, vandaag. Ja, nee, ja, volgens mij heb jij het wedstrijd gewonnen. Want ik uh, ja. ja. heb geen zon gezien of het moet... Nou, hoe... nee, nou klopt. Nee. het klaart wel een beetje op nu. Dus, uh... We hebben nog een heel klein kans. Er gingen al vrij veel mensen weer uh, vrij vlot uh, uh, Zandvoort uit. Dus het was een drukte, drukte van belang. Ja, allemaal in t-shirtjes en korte broeken en sandalen. Ja, ja maar... dat, bedoel, dat was Die hadden natuurlijk ook gehoopt op mooi weer. Nou, wie niet? Ze kunnen beter blijven, want zo meteen pakt Zandvoort uit. Oh ja, klopt. Om zes uur. Om pak. zes uur? Om zes uur pakt Zandvoort weer uit. Ja, ja. klopt. Nee, goed, het zit erop. De Zandvoort op zondag. Volgende week zijn we er weer. Ja, dinsdag wordt herhaald tussen drie en zes. Dat dus is... dan is het nu even voor zes uur. Even voor zes uur. Bijna eet smakelijk. En uh, Zandvoort op zaterdag wordt maandagsmiddag toch... Uh, tussen hè? twee en vijf. Tussen twee ja. en vijf, oké. Okay. Zometeen onze collega's Patrick van Buring en Thomas de Jong om zes uur. Zometeen een uurtje non-stop. Oh, ter opwarming. en uh, ja, Wij gaan ons weer voorbereiden op uh, volgende week zaterdag. Zo is dat. Jij gaat weer het uh, nieuws jagen. Op het ja, nieuws jagen. Ja, dan moet de van wel, wel een beetje meewerken. Dan natuurlijk. ga ik het schrijven en dan kan jij erop jagen. Dat is dat niet. Helemaal goed. Tot volgende week. Ach, doei doei. Tijken really might you made. Other things just might you swear and curse. When you're chewing on life's gristle.